11 Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De kredietwaardigheid van Spanje blijft laag. Maar een verdere afwaardering is nu niet nodig. Dat vindt kredietbeoordelaar Moody's. De financiële markten hadden rekening gehouden met een verdere afwaardering naar de junk-status. Moody's verandert niets onder meer omdat de Eurolanden en de Europese Centrale Bank hun best doen om Spanje te helpen. Een verdere afwaardering zou betekenen dat Spanje vrijwel geen geld meer kan lenen op de kapitaalmarkt. De politie heeft gisteravond tijdens de uitzending van opsporing verzocht vier bruikbare tips over de kunstroof in de kunsthal gekregen. Volgens de Rotterdamse politie zijn de tips het rechercheren waard.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 De kunsthal heeft ervoor gezorgd dat die zeven lege plekken gelijk alweer zijn opgevuld met andere werken uit die Triton-collectie. Ook zijn de schilderijen hier en daar wat herschikt. De tentoonstelling is wat anders ingericht. En de mensen kunnen gewoon die Triton-collectie komen bekijken in de kunsthal. In Geffen in Noord-Brabant wordt zaterdag een nieuw oorlogsmonument onthuld. Op het monument staan niet alleen namen van Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook die van Duitse. De gemeente Maasdonk, waar Geffen onder valt, wil met het monument werken aan een wereld waarin verzoening centraal staat. De organisatie Federatief Joods Nederland is tegen het kunstwerk. Voorzitter en advocaat Loonstijn noemt het kunstwerk kwetsend en wil een gesprek met de gemeente. Federatief Joods Nederland wist eerder te voorkomen dat de burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden tijdens dodenherdenking langs Duitse graven zouden lopen. De helft van de moerasgebieden in de wereld is in de vorige eeuw verloren gegaan, meldt Milieuorganisatie van de Verenigde Naties. Moerassen gaan vooral verloren door intensieve landbouw, verstedelijking en het onttrekken van water voor de industrie. Moerasgebieden zijn een belangrijke bron van drinkwater. Ze bieden bovendien bescherming tegen overstromingen en stormen. De Milieuorganisatie van de VN noemt de bevindingen alarmerend en roept regeringen op tot maatregelen om de moerasgebieden te beschermen.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 De Gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen. U2, Mick Jagger, Pearl Jam, Prince. Grote namen uit de popwereld die optraden in het Haagse paard van Troje. Dat poppodium bestaat 40 jaar en dat willen ze weten ook. Waarvan kun je alles bouwen? Precies, in Zwolle. Opent het grootste Lego-evenement ter wereld vandaag de deuren. Miljarden steentjes, duizenden kinderen en één verslaggever. Het is herfstvakantie. En wie vermoorde John F. Kennedy nou eigenlijk echt? Het blijft er op de dag van vandaag een van de grootste mysteries. Was het gewoon Oswald, de maffia, de olieboeren of de aliens? Alle theorieën op een hoop. In één boek een echte hoe dan het. En er is voor alle reden voor. Surf naar deGids.fm. De wielerwereld staat in brand na het usana rapport over Lance Armstrong. De gevolgen zijn groot. Zo werden al één renner, Levi Leipheimer, een ploegbaas, Johan Bruyneel... en een oud ploegarts, Geert Leinders, ontslagen bij hun werkgever of een nieuwe werkgever. Maar wat gebeurt er in Nederland nu de Rabo-ploeg in een kwaad daglicht is gesteld? Tot dusver niets. Helemaal niets. Aan de telefoon Emiel Vrijman. Jurist en oud-directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit, toen nog het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken. Meneer Vrijman, goedemorgen. Goedemorgen. De controleurs van de dopingautoriteit die zeggen te weinig bevoegdheden te hebben om een onderzoek in te stellen. Klopt dat? Ja, nou ja, dat hangt er vanaf wat je wil onderzoeken en hoe je het wil onderzoeken. Maar het is in ieder geval niet zo dat ze minder bevoegdheden zouden hebben dan Amerikaanse collega's. Hè? Want dat is de suggestie die gewekt is in de publiciteit. Dat die Amerikanen, dat usa dat mooie rapport konden schrijven omdat ze zoveel meer bevoegd hebben, bevoegdheden hebben dan de Nederlandse dopingautoriteit. En dat is absoluut niet waar. Beide organisaties werken op basis van dezelfde uh, regelgeving. Dat is de WADA, de World Anti-Doping Organization, anti-doping code. He, en beide hebben dus dezelfde uh, uh, reglementaire grondslag. Dus je ziet niet in waarom je in het ene land meer zou kunnen doen dan het andere. Dus je kan ook iemand onder Ede verhoren, horen, ploegleiders, dokter? Ja, ik zo zeggen, dat is het Amerikaanse systeem waar zij voor gekozen hebben om die mensen onder ede te horen. Wij kunnen hier voor de rechtbank getuigen uh, voorlopen, getuigen voor, uh, getuigen voor uh, vragen. En als belangrijk partij in een zaak, dan kun je op een verklaring onder ede krijgen. En dat kan ook, en uh, USA heeft geen aparte dopingwetgeving of andere wetgeving op grond waarvan ze dus bevoegdheden zouden hebben die wij niet zouden hebben. Het vereist alleen, als je dat inderdaad ook zou willen, enige creativiteit om de bestaande regelgeving die er is voor jouw situatie te gebruiken. Dus als het er om gaat te handelen verboden middelen in kaart te brengen, dan heeft de autoriteit genoeg mogelijkheden? Maar ik zou zeggen, dan zullen ze moeten gaan samenwerken met justitie en politie. En vragen om daarover geïnformeerd te worden. Kijk, de USA heeft ook geen bevoegdheden op basis van Amerikaanse wetgeving. om dat soort zaken te onderzoeken. Je hebt in Amerika de Anabolic Steroids Control Act. En dat geeft die bevoegdheden aan de federale overheid om dat te onderzoeken. Dus zeg maar, de FBI onderzoekt af of er in anabolische steroïden gehandeld wordt. zij zien anabolische steroïden in plaats van dezelfde categorie als verdovende middelen. En waar valt het hier in Nederland? Onder dan? Hier in Nederland valt onder de geneesmiddelenwetgeving. En daar ziet dus ook de politie en justitie op en de inspectie. Kijk, en dan zul je met zulke organisaties gewoon een samenwerkingsverband aan moeten gaan. En dat is nu gesurreerd in de, in, de, in, de, in, de, in de media om te komen naar antidopingwet in Nederland. Ja. Kijk, dat zou voor het eerst zijn dat we in Nederland uh, sportregelgeving... Hè, want laten we het niet vergeten en het oog verliezen... de dopingregel is gewoon een sportregel... dat we daar aparte wetgeving voor gaan maken die de overheid gaat afdwingen. Het zou hetzelfde zijn als de overheid zegt... Swalbus vinden we ook val, uh, uh, uh, uh, vals spel. Uh, dat gaan we ook verbieden en daar gaan we ook een wet voor, uh, voor afkondigen. Hè. Dus Sof dat zou dopingen... je niet moeten willen. Dat, uh, uh, uh, daarom moet er dus waarschijnlijk initiatief genomen worden... door de Nederlandse dopingautoriteit. Waarom is die dan zo afwachtend? Ja. Hier kan ik wel iets bij indenken. Ik ben ze voorzichtig zijn in de zin van dat ze eerst nu wachten. Ik begrijp dat ze nou met de informatie die de medica hebben opgevraagd. Omdat een aantal van de verklaringen die er zijn gedeeltelijk geanonimiseerd zijn. En ik ben ze dus eerst afwachten of ze die verklaring zo kunnen krijgen. Dat ze de, de volle inhoud van de verklaring goed kunnen lezen. Voordat ze op basis daarvan actie nemen. Dus je kan maar iets bij voorzichtigheid denken. Uh, je zou het ook kunnen zeggen. Hè, samen met de Wieler Unie en de Rabobank. Hè, want de Rabobank zelf... Uh, speelt er een beetje de grootste rol bij als, als, als sponsor van, van de wielerploeg. Ja. Uh, wij willen onze eigen wielerploeg uh, schoon hebben. Uh, dus wij, uh, wat, er, wat wij aan medewerking kunnen verlenen, doen we. En we gaan oud vragen om mee te werken. Dat zou ik in ieder geval doen, als eerste. Marcel Wintels, de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielen-Unie, heeft meegeluisterd. Goedemorgen, meneer Wintels. Goedemorgen. Um, wat vindt u van de laatste suggestie? Ik denk dat de wielersporter alles aangelegen is om nu uh, dat te doen. Uh, wat nodig is om geloofwaardigheid terug te krijgen. Eerder is al gesuggereerd, ook door Harald Knebel van de ploeg om een waarheidscommissie in te stellen... juist ook om internationaal de openheid te krijgen... het verleden te leren kennen, om uh, te kunnen leren naar de toekomst toe. Dus, ja, die waarheidscommissie uh, die zou moeten worden ingesteld voor alle ploegen dan? En da daar wringt uh, het maar ja, juist de schoen, want niet iedereen wil. Dus dat gaat uh, nooit gebeuren. Nee, maar ik denk uh, als ooit uh, behoefte is aan meer geloofwaardigheid, dan is dat nu wel. En ik denk dat de ziet als internationale federatie, gesteund door de bonden, in ieder geval de KMU zal dat uh, zeker ondersteunen, er uh, alles aan moet doen om die geloofwaardigheid uh, terug te winnen. En dat inderdaad op basis uh, van uh, de regelgeving die ervoor uh, beschikbaar is. Ja, die wielerwereld die staat in, in, in brand. U spreekt daar ja, afkeurende woorden over, maar ik hoor u nog steeds geen onderzoek aankondigen. Dat kunt u toch zelf ook doen? Um, nou, wat ik zei is uh, het volgende. Wij hebben ook met Herman Ramp van de Dopingautoriteit in Nederland gesproken. Zij vragen, zoals net ook gezegd is, informatie op. Daar moet je eerst naar kijken voordat je gaat vaststellen wat de volgende stap moet worden. Tegelijkertijd hebben we als KMU ook het initiatief genomen om de komende weken het gesprek te voeren met de drie Nederlandse ploegen, Om met hen vast te stellen wat is nu de weg en is daar een onderzoekscommissie voor nodig, een waarheidscommissie voor nodig. Doen we dat nationaal of doen we dat internationaal? Dat zijn de, dat zijn de stappen die we de afgelopen week al gezet hebben als KMU. Maar u wacht dus af wat de bonden daarin adviseren? Nee, wij wachten niet af. Wij zijn, wat, de ploegen, wij de KMU, wat de ploegen daarin adviseren? Bedoel ik nee, te zeggen. nee, wij zijn de KMU. Wij nemen het initiatief. Dat hebben we naar Herman Ram ook genomen. Zij hebben in ieder geval overigens zelfstandig al informatie opgevraagd. En naar de ploegen hebben we het initiatief genomen... om met hen het vraagstuk te bespreken hoe nu verder. Maar stel, er komt waar... geen internationaal onderzoek. Ja. Kondigt u dan ik een nationaal onderzoek aan? Nou, ik denk dat de sport absoluut uh, geholpen is bij uh, openheid... Um, vaststellen wat er nou in het verleden gebeurt. Dus wil je die geloofwaardigheid terugverdienen. Dus wij zullen als KWU, uh, dat hebben we altijd al gedaan... strijden voor een schone sport. En alles wat ervoor nodig is, zullen we aanjagen en um, toestimuleren. En we vragen maar, nogmaals, we moeten niet al te hard nu het een of het ander... als uh, ideale oplossing of instrument aanraken. Nee, maar ik hoor u geen antwoord geven op mijn vraag. Stel nou, nu, vraag... er komt ja? geen internationaal onderzoek. Ja? Althans, niet op korte termijn. En dat ziet eruit dat het nog jaren kan gaan duren. Kondigt u dan een nationaal onderzoek aan... Um, ik sluit niet uit. dat als het Kijk, internationaal zit de kern van het vraagstuk. Nederland is geen eiland. Um, dus ik denk dat we ons primair moeten inspannen... om een breed waarheidscommissie te krijgen... die internationaal dat onderzoek gaat doen. Dat, dat om, snap ik, maar... En, en nou niet maar... En gelijktijdig, denk ik, moeten we kijken... hoe kunnen we in Nederland zorgen... dat de Nederlandse wielerliefhebber... Uh, onze renners, onze ploegen... kan geloven op wat ze zeggen, hoe ze sport bedrijven. Als KWU staan voor een schone sport. Wij willen dat ouders en kinderen naar uh, wielenverenigingen, naar een sport kunnen sturen, die betrouwbaar is, die schoon is, die volgens ethische principes handelt. We ja, alle dat hoor ik u zeggen, maar werken. welke consequenties trekt u daaruit? Ja, uh, daarvoor uh, u uh, zult mij um, um, vast te dat we eerst gesprekken voeren om vervolgens te concluderen wat de weg is die tot uh, succes leidt. Als daarvoor een onderzoek in Nederland nodig is, zullen we dat bepleiten. Maar nogmaals, we moeten niet Nederland geïsoleerd zien. Primair denk ik dat het een internationaal vraagstuk is, waar alle pro-toerploegen, we hebben het over de profploegen... ploegen uh, hun rol in vervullen, inclusief ook de internationale uh, federaties. En dat zullen we open moeten leggen. Want alleen als je je verschillen is onder ogen durft te zien... denk ik, kun je groeperen binnen aan geloofwaardigheid. Dus wij zullen daarin alles steunen... wat bijdraagt aan geloofwaardigheid voor de sport. Inclusief een eventueel onderzoek als dat in Nederland zinvol en nodig is... omdat het internationaal onvoldoende gaat gebeuren. Ja, Na zo'n rapport en zulke ofhef uh, zou je ook kunnen zeggen... we gaan aang aangifte doen. Dan kan het Openbaar Ministerie met meer bevoegdheden een onderzoek doen. Ja, ik zou daar nog niet op willen vooruitlopen. Ik denk dat we, uh, wat de vorige spreker ook zei, dat we moeten kijken wat er gewoon nu binnen de regelgeving kan en nodig is. En uh, al jarenlang pleit was KMU voor een schone sport, voor langere straffen, voor een soort code. Dat mensen die eerder uh, een dopingverleden gehad hebben, niet op verantwoordelijke posities moeten zitten in de toekomst van de sport. Daar win je niet aan geloofwaardigheid. Ik denk dat dat soort zaken ook heel belangrijk zijn. Uh, laten we de komende weken even kijken wat de meest adequate aanpak is. En nogmaals, daarin sluiten wij niets uit. Inmiddels duiken ook verhalen op dat Hein Verbrugge, dat is een Nederlands bestuurder met knvb verleden, dat zou zijn omgekocht door, door, door Armstrong. Is dat een onzinverhaal? Uh, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Uh, ik hoop dat het een onzinverhaal is. Maar niet voor niets. Van waarheidscommissie betreft dan ook de, de UCI. Dat betekent dat alle onderdelen, alle, uh, uh, niet alleen ploegen, maar ook federaties die daar een rol in gespeeld hebben, inclusief de UCI, onderwerp van onderzoek moeten worden. Dan, dan zal het ook blijken, ik denk dat ook de UCI, er alles aan gelegen moet zijn, dat uh, welke verdachtmakingen dan ook, uh, ofwel echt uit, het uit uh, de wereld geholpen kunnen worden, dan wel, uh, helaas misschien hier en daar bevestigd uh, zullen worden. Ik hm. denk dat het geleden open moet liggen om voor een gezonde toekomst te kunnen gaan. Meneer Vrijman, u heeft meegeluisterd ja. en? Ja, ja. En? Nou ja, er zit heel veel waard. Ik zou alleen iets anders doen om te starten, misschien als suggestie. Ik zou kijken of ik die drie ploegen in Nederland zover kreeg... om zich aan een specifiek dopingcontroleprogramma te onderwerpen... via de Nederlandse dopingautoriteit... waarbij je in ieder geval specifiek op EPO en aanverwante producten controleert... zodat je naar de buitenwereld kunt uitsluiten dat deze drie ploegen EPO gebruiken. Dat is heel simpel, een hele makkelijke manier om je imago mee te gaan beschermen. Specifieke controles scheren het onderwerp. Door de Nederlandse dopingautoriteit is dus de neutrale derde die het doet. Uh, en dan heb je daar direct een heel bij dat je kunt zeggen... de ploeg die nu rijdt, de mannen die nu rijden... daarvoor kunnen wij zeggen, op basis van de controles die hier gebeuren, uh, daar kunnen wij in ieder geval van zeggen... die zijn uh, zo schoon als redelijk mogelijk. Meneer Wintels, ideetje? Uh, zeker, we hebben de afgelopen weken van veel mensen goede suggesties gekregen. Dit is er ook een, om in ieder geval te zorgen... dat voor de Nederlandse fans, de Nederlandse ploegen, de Nederlandse rijders... waar die ook rijden, er het maximale uh, aan doen. En de vraag is, voelt u daarvoor? Ja, daar, daarom zei ik al. Uh, u zegt dat het is een goede suggestie is, maar voelt u ervoor? Ja, zeker een goede suggestie. Wat gaat u doen. En nogmaals, uh, Ja, of we dit gaan doen, ik zeg we gaan de gesprekken aan de komende weken. Gaat u het voorstellen? Nou ja, um, het is een van de vele hele goede suggesties. En we gaan ze allemaal in gesprek brengen. En de allerbeste, die nemen we absoluut over. En als dit er één van is, dan moeten we hem absoluut overnemen. Hartelijk dank Marcel Wintels. Ja. ja, en nogmaals? Ja, ja nou, no nogmaals laten we ook even nadenken en niet alles tegelijk vandaag of morgen. Gaan ik doen, snap We zullen u. alles in de werk stellen. Marcel Wintels, voorzitter van de KNWU, en Emiel Vrijman, jurist en oud-directeur van de toen nog niet geheten dopingautoriteit, maar ik noem hem maar gemakshalve zo. Hartelijk dank. Heel dank. De Zodra verslaggever Jan Peels in de gaten kreeg dat het herfstvakantie is, dacht hij maar aan één ding. Met lego spelen net als vroeger en er staat hij nu een zwolle in de ijsselhallen, te midden van miljoenen steentjes, klaar voor het eerste Nederlands kampioenschap lego stenen bouwen. Jan, goedemorgen. Nou, nee hoor, het is al voor de twaalfde keer dat lego world uh, wordt uh, georganiseerd, maar inderdaad, Felix, miljoenen en miljoenen steentjes uh, liggen hier omheen in allerlei uh, prachtige creaties. Heb je trouwens enig idee hoeveel miljard steentjes er per jaar bij komen? Nee. Ik, nee je ben me nooit bezig, eerlijk gezegd. Nee, nee, ik mij ook niet, maar ik heb ze even ingetoken. 20 miljard. Je moet er dan niet aan denken. Het is nee. echt ongelooflijk. En jij hebt je ingeschreven voor het bouwen van een vogelhuisje? Nee, nee, nee, dat heb ik inderdaad wel gezien. Maar ik, ik was nog een al vroeg hier. Want uh, tot en met de 23ste wordt hier dat uh, grote Legal World uh, spektakel uh, gehouden. En om tien uur stonden de mensen werkelijk dringen om uh, naar binnen te gaan. En alsof ze nog nooit Lego gezien hebben, we <lacht> willen ze allemaal naar binnen. Ja, inderdaad, hè. Da Daar gaan we voor, hè. Hé, hey, Jeroen. Ja. Hoe lang ja. staan jullie al voor de deur te wachten? Een, een uur. Een uur. Een uur? Ja. Ja, we moeten anderhalf uur rijden, hè. op, dat nog eens. Gooit, moeder doet al de kaartjes. Ja. Dus het is een familie-uitje. Ja, ja, absoluut. Is het ook van generatie op generatie? Ja, zeker te weten. Absoluut. Ja, natuurlijk. Naar... natuurlijk ja. Maar ook samen? Ja, absoluut. En dan begint het graaien in de... Eindeloze bergsteentjes die er over al die halve verdeeld zijn. En dat niet alleen. Er is van alles opgebouwd. Allerlei landschappen, dieren zie ik hier, schildpadden, vogels, brandweerauto's, vliegtuigen, boten, kranen. Het is alsof je in een echte wereld bent, hè? Ja. Nou, ik uh, ga proberen om, om boevenauto van de politie te maken. En dat doe je gewoon uit je hoofd? Eh, uh, ja. Knap, hoor. Hoe zien die eruit, boevenauto's van de politie? Nou... Ja, dat, dat, dat, dat weet ik ga En om die kinderen te helpen om dingen te maken zijn er echte adult Lego fans te herkennen in gele shirts. Dat gaat nooit over? Dat gaat nooit over, nee. Het is, het is eenmaal een besmetting en uh, uh, het, het groeit gewoon mee. De, de bouwwerken groeien ook mee. Als je bij mij thuis kijkt waar ik uh, 25, 30 jaar geleden mee begon en wat er nu staat, dat... Uh, Inderdaad, is uw hele huis vol met, met, die, met die, al die steentjes? Bent nou, u die grote afnemer? Ik, ik ben niet de hele grote afnemer, maar ik moet wel eerlijk bekennen dat bij ons uh, uh, de schuur is aangepast. Vroeger stonden daar de fietsen en ik heb nu een schuur van 5 bij 10 puur alleen voor Lego. Oké, okay, en wat vindt u vrouw daarvan? Als laat ik in de schuur blijf vindt ik het prima. En dan wordt het inderdaad zo'n landschap zoals ik daar zie, uh, inderdaad met vliegtuigen, boot, uh, trein, uh, alles ja, erop eraan. Dit, dit is toevallig, er zijn twee collega's uit Utrecht voor de brandweer. Nou, die, uh, alle incidenten die, die zij. Die is allemaal mee... rampen zie ik. Rook, ja. Grote rookwolken. Ja, alle incidenten die zij meegemaakt hebben, die zetten zij ook een stukje verwerking natuurlijk. Om in, in Lego, ja, nou, je ziet wat dit nu al is. En dat groeit per jaar. En dan zie je inderdaad al die incidenten. Wat is die grote rookwolk eigenlijk? Dat is de brand bij Moerdijk, bij de chemiebrand. Oké, okay, en daarachter is het uh, Twente Stadion ingestort. De uh, grote zendmast is ook zendmast omgevallen. Is, is er gebeurt een hoop ellende, hè? En wat uh, dan ook allemaal in Lego om te zetten is. Uh, dat, is uh, ja, dat is ontzettend veel werk geweest. Maar goed, we vinden het leuk om dit te laten zien bij kinderen. Nee, we proberen gewoon hier eigenlijk als vak als brandweerman uit te beelden van wat doen wij nu als brandweerman. Nou, jullie maken nogal wat mee, zie ik. Maar gelukkig ook de gewone dingetjes. De kat in de boom uh, en de koe in de sloot, Precies, ook de simpele dingen, die, uh, die doen wij. Je ziet dat Lego heel erg hip is tegenwoordig. Uh, zelfs Felix Baumgartner, de sprong van, uh, vanuit uh, 39 kilometer naar beneden... werd uh, eigenlijk een dag nadat die uh, sprong gebeurd was... stond hij ook al op YouTube weer met een, uh, een mooie uh, improvisatie ja, precies in zo'n zo nagebouwde situatie. Uh, Leon Bekkant verweef van uh, Lego Nederland. Ja, daar blijkt eigenlijk wel dat het, ja, dat het heel erg leeft. Lego blijft uh, hoe langer hoe meer uh, leven bij, uh, bij de mensen. Uh, we zien gewoon ook dat in de speelgoedbranche... dat wij het nog steeds heel erg goed blijven doen. Maar dat het... is niet altijd zo geweest. De jaren negentig ging het even wat minder, hè? In de jaren negentig is het wat minder gegaan. Uh, we hebben toen een aantal dingen vaarwel uh, gezegd. We zijn uh, ons veel meer gaan focussen op uh, het, de producten, op het speelgoed zelf, op de blokjes. En uh, alle randdingen die we daar, daarnaast allemaal gedaan hadden, die hebben we eruit En uh, zijn uh, ons alleen maar gaan concentreren op uh, het leverblokje. Al die eindeloze hoeveelheid blokjes. 20 miljard per jaar. Waar blijven die in hemelsnaam op de wereld? Bij alle kinderen gelukkig. En uh, die, uh, die vinden... wij er niks in het milieu? Nee, nee, wat dat betreft is er uh, natuurlijk, dus al, als een blokje kapot is, dan kan die ook mooi gerecycled worden tegenwoordig met plastic afval. Maar uh, al die blokjes die worden gewoon nog steeds thuis gebruikt voor de kinderen. Die gaan van generatie naar generatie. Mijn blokjes die zijn weer bij mijn zoon en dochter gekomen. Dus uh, er is eindelijk speelplezier. En dat het van generatie op generatie op generatie gaat, blijkt wel uit een oud doosje wat ik nog zelf op zolder heb uh, gevonden. Van uh, iemand die ver in de tachtig was en een vliegtuigverzameling had. Een oud vliegtuigdoosje van Lego met 311 erop. U verzamelt allemaal van die oude doosjes? Ik verzamel ze en ik denk dat ze eind jaren 50, begin jaren 60 zijn. Voordat ik hier naartoe kwam, dacht ik ineens van... ik heb ook nog wel een heel oud doosje op zolder liggen. Daar nou, heb ik het niet meegenomen, maar ik heb er wel een fotootje van. Het is een vliegtuig, maar het ziet er ja. eigenlijk niet uit. Als je zegt tegen een kind van dit is een vliegtuig, dan zegt hij ja, het is een stok met nog twee stokjes eraan. Dat klopt. Het is in, in de eerste jaren is het heel vierkant en hout terug, uh, ja. ook, Hout is ook de, de eerste uitgave van uh, Lego geweest, maar ik zie zo dat het een hele oude doos is. Want uh, dat kan je zien aan het nummer, dus uh, uit de 300 serie. Maar wat, wat doet het, denkt u? Ja, ik heb geen idee hoor. Daar ga ik mij niet aan wagen. Maar ik zou er heel zuinig op zijn. Dat is wat ik u wil adviseren. En, uh, en dat is ook wat wij zelf gedaan hebben. We hebben gewoon uh, een, de inbouwde verzekering laten verhogen met de hoeveelheid Lego die wij hebben. Ja, Pas maar op voor inbrekers, hè? Ja, nou, nou precies zo. En dat ook maar. Maar het is veel meer waard als dat je denkt. Dus ik zou er heel zuinig op zijn. Ja, dat uh... Zeker doen. En uh, mensen, ga op zoek op zolder. Ja, ja, Oma's. Ja, ja, ja, ja, Jan, hoe lang gaat het nog duren daar in Zwolle? 23 oktober, uh, kun je hier nog volop uh, bouwen en kijken naar inderdaad al die verschillende landschappen. En uh, wat ik al zei, wat uh, net al die mevrouw zei, ik heb nog heel even op internet gekeken. Alleen al een lege doos, zonder steentjes, daar betalen ze al vlot 35 euro voor. Als het een beetje een oude doos is dan, hè? Zeg Jan, maar niet om het een of ander. Er ja. wordt echt het eerste Nederlands kampioenschap stenen ja. bouwen gehouden, hoor. Ja, maar ook niet om het een of ander. Het is de twaalfde editie van <laughs> Lego World. En zo zijn we er lekker uit. Da, precies. Da -da. De Gids. fm. President's car is now turning onto Elm Street and it will be only a matter of minutes before he arrives at the trademark. mart. It, it appears as though something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. Stand by. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Some 38 minutes ago. Nieuwslezer Walter Cronkite maakte op 22 november 1963 het overlijden van president John F. Kennedy bekend. Neergeschoten tijdens een rondrit in Dallas. En al snel wordt Lee Harvey Oswald gearresteerd en vervolgens ook zelf weer vermoord. Het is de start van een verhalen van theorieën, van verzinsels over het hoe en waarom van de moord op JFK. En nu, bijna 50 jaar later, blijft het een van de grootste mysteries in de Amerikaanse geschiedenis. Journalist en schrijver Perry Vermeulen beet zich vast in de zaak en zet alle theorieën in een roze in zijn boek Wie vermoorde John F. Kennedy dat vandaag verschijnt. Goedemorgen meneer Vermeulen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, zegt u het maar. Wie vermoorden hem? <laughs> nou ja, zoals ik in mijn boek schrijf zijn er enorm veel theorieën. Dus uh, zegt u het maar, dat is een beetje een moeilijke vraag. Ik heb zelf wel een theorie, maar goed, is dat, uh, is dat de theorie? Dat is, dat is even nog de vraag. Welke theorie heeft u? Ik denk dat je niet mag kunt zeggen het was de CIA of het was de maffia. Ik denk dat het een, een verzameling was van hoge figuren in Washington die tijd die elkaar al voor de oorlog kenden en die met elkaar uh, tot, uh, tot deze daad kwamen. Dit hou ik uh, in mijn gedachten bij de rest van het gesprek. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, bijna 50 jaar na de moord komen nog altijd weetjes en feitjes boven drijven... Ja. die voor verrassingen zorgen. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat verbaast me iedere keer weer. Uh, ieder kwartaal is er alweer een keer in het nieuws uh, dat iemand met een verklaring komt... of dat er een filmpje opduikt of bijzondere foto's. Dus je denkt iedere keer van ah, nu ben ik klaar met die zaak... en drie maanden later zit je er weer helemaal in. Ja. En dat komt omdat mensen zich in één keer herinneren dat ze een filmpje hebben geschoten? Ja, waarschijnlijk. Of ze vinden het op, op, op zolder onder een stapel. Of er is een kleinzoon die weer iets vindt bij opa. Dus, dus, uh, Waar ja. bent u op gestuurd, dat van onschatbare waarde is de afgelopen jaren? Wat ik, uh, Als het gaat om nieuwe puzzelstukjes leggen in deze moordzaak... heb ik vooral uh, bijgedragen aan het Rotterdamse weekend in 1962. Ja, het Rotterdamse weekend, ja, het, op, uh, ja. vertel. Nou, dat was een uh, weekend in uh, 1962... Uh, waarin uh, de vermeende moordenaar Lee Harvey Oswald in Rotterdam was. Hij was op doorreis vanuit Moskou naar uh, Amerika. En het gekke was dat echt ieder minuscuul momentje in Oswald's leven is onderzocht. He, iedereen is gesproken, behalve dus dat gekke weekend in Rotterdam... waarin ook uh, mensen zijn ontmoet, waarin locaties zijn bezocht... waarin hij geslapen heeft in een enorm duur uh, pension, terwijl hij eigenlijk helemaal geen geld had. Een pension dus... klinkt niet duur. Nou, ja, op de Maartenesterlaan in Rotterdam betaal je veel geld. Ja, toen al, ja. Oké, okay. ja. hij had niet veel geld. Hij kwam uit Rusland om dat? Hij heeft uh, twee, drie jaar in, in Moskou gezeten en in Minsk. Um, omdat hij op een gegeven moment dacht, nou het communisme dat spreekt me meer aan dan het kapitalisme. En um, zat hij dus in, in Minsk en op een gegeven moment heeft hij daar een vrouw ontmoet, een kind gekregen. En dacht hij, en nou wil ik terug naar Amerika. En toen ja. deed hij nog even op de terugweg Rotterdam aan, omdat het waarschijnlijk met de boot weg moest. Nou, ja, inderdaad. De trein ging via Berlijn en Rotterdam. En dan uh, de SS Maasdam van de Holland-Amerika-lijn naar Amerika. Dus zo bijzonder is dat niet, dat hij even nou, Rotterdam... Nou, oh, zeer bijzonder, want dat is natuurlijk wel het hoogtepunt van de Koude Oorlog. En het is echt bizar dat iemand die uh, eerst zegt, Amerika, ik ga jullie verraden. Ik ga zelfs uh, geheimen verklappen aan, uh, aan Moskou. En dat hij dan twee jaar later zegt, van, nou, een keer terug. En dat er allemaal maar gaat. Hij is in Amerika bij thuiskomst nooit ondervraagd. Nou ja, hij heeft twee kleine gesprekken met de FBI gehad en daar was het. Terwijl soortgelijke figuren echt gewoon maanden vastgezeten hebben. En ondervraagd werden op, de, op, op barbaarse manieren. Dus het is heel bizar destijds. Heeft u met belangrijke mensen gesproken in het, uh, tijdens het weekend? U zei dat u met mensen gesproken had? Ja, nou, des is dus het gekke. Er is een notitieboekje van Oswald waarin hij uh, namen schrijft. En mijn onderzoek van, de, nou, laten we zeggen, 2008. Uh, kwam uh, erop uit dat deze man um, uh, banden had met de CIA. Ja. In dat notitieboekje? Ja. Ja, ik heb me, hem meegenomen. Hoe komt u eraan? Hè? Nou ja, dat is allemaal. En dat is het mooie. We zijn inmiddels 49 jaar verder. En beetje bij beetje druppelen zaken in de openbaarheid. En ook dit notitieboekje was dus op een gegeven moment gewoon vrijgegeven. Ja, en dat is een geweldige puzzel vol met notities waar mensen als ik zich dus nu op gebogen hebben. Heeft u de rekening ook nog van het pensioen? Ja, nee, helaas. Nee. Dat niet? Nee, nee, nee. U bent 29 jaar. Ja. Kennedy was al 20 jaar dood toen u werd geboren. Ja. Waar komt die fascinatie vandaan? Ja, ik, ik heb een fascinatie voor, voor misdaad sowieso in het algemeen. Dat, dat boeit me altijd al. En um, ik was student en ik had heel veel tijd. En ik dacht, nou, uh, ik ga eens iets doen met die tijd. Dus ik ben in de kennis die zaak gedoken. Juist omdat er zoveel vraagtekens nog waren. Dus um, nou ja, dan, dan, dan wordt dat op een gegeven moment een obsessie. En dan ga je ook snel het internet op. En dan ontmoet je wat mensen. En die brengen je dan weer op zaken die niet eerder bekend waren. En dan, ja, voor je het weet, uh, zit je erin. Ja. En die Oswald heeft het dus volgens u niet zelf gedaan. Hij heeft geparticipeerd. Er zijn ook mensen die denken dat hij absoluut helemaal onschuldig was. Dat denk ik niet. Hij is misbruikt, denk ik. Maar hij was zeker niet uh, onschuldig. Hij zat waar in Dallas toen het gebeurde? In het schoolboekendepot op de vijfde verdieping. En toen had hij een geweer bij zich? Ja. ja hij heeft hij ja, ja, geschoten dat. met dat geweer? En ik denk zelfs dat hij ook geschoten heeft met dat geweer, ja. Is dat de kogel geweest die Kennedy uiteindelijk vermoord heeft? Nee, dat niet. Hij is wel daarmee geraakt, maar ik denk dat het fatale schot kwam van de grasheuvel aan de overkant. Waarom denkt de commissie Warren dan, die dat uh, echt heel nauwgezet heeft onderzocht, ja. dat hij wel de moordenaar is? Nou, crimineler dan die moord op Kennedy is waarschijnlijk het onderzoek geweest na die moord. Dat is echt bizar. De mensen die in die commissie zaten, die hadden ook weer banden binnen de FBI en binnen de CIA. Uh, het onderzoek is door de FBI ondermijnd. Zelfs opvolger Johnson heeft dat onderzoek ondermijnd. Dus ikzelf ik ben van mening dat dat onderzoek eigenlijk nog misdadiger is dan die moord in Dallas. Um, en um, het antwoord was van tevoren eigenlijk al bekend. Van jongens Oswald is de dader en nu gaan we toewerken naar om die Amerikaanse bevolking te overtuigen ervan naar dat onderzoek. Maar goed, aan de overkant van de weg was dus een grasheuvel. Mm -hmm. ja. En daar zou vandaag geschoten zijn. Ja. En er nee? zijn zelfs mensen die denken dat ook nog op andere locaties uh, schutters gestaan hebben. Een uh, James Earl Files wordt genoemd. Ja. Juist, ja. Wie was hij? James O'Files is een man die destijds ook even oud was als Oswald. En die, uh, die zat, of ja, was een loopjongen, en chauffeur van de maffia. En die heeft in de jaren 80 en 90 op video verklaard dat hij de dader was. Dus de, de fatale schot kwam van hem, zegt hij. Vanaf die gasheuvel. Juist. En daar is een Nederlander Wim Dankbaar opgedoken. Later heeft Petra de Vries daar nog een uitzending over gemaakt in 2006. En. Maar ja, goed, dat is ook maar een verhaal. Uh, die, uh, Want de mafia, die maffia wilde gewoon Kennedy uit de weg ruimen. Ja, namens de maffia. En die maffia had diezelfde redenen om Kennedy uit de weg te ruimen als bijvoorbeeld de CIA. Dus dat, dat ging allemaal heel erg goed samen. Er is ook een theorie dat het de aliens zijn geweest, ja. met allerlei handlangers hier ja, ja, ik heb één. Weet je wat mijn boek is? Mijn boek heeft uh, niet alleen die plausibele theorieën. Ik vond nee. het juist leuk om ook te benoemen die theorieën die echt belachelijk zijn en waar je echt van moet lachen. En inderdaad, de aliens is één, uh, is één uh, theorie. Um, Kennedy wilde meer weten over aliens die waren geland op aarde. En men heeft daar een stokje voor willen steken. En dat was dus het fatale lot van de president. Maar ja, er zijn ook zaken, uh, theorieën waarin men zegt dat Jackie uh, de vrouw van het heeft gedaan. Er is ja, een theorie die, die, over die, zelfmoord. Die, die was namelijk niet echt uh, al te bedroefd op het moment dat uh, Kennedy die, werd vermoord. Juist, nou Kennedy was dan uh, natuurlijk een enorme schuimsmarcheerder. Ja, men zegt, Jackie kon dat niet meer aan en heeft destijds een schot gelost. Ja, ah, natuurlijk flauwekul allemaal. Dat is flauwekul? Dus, ja, natuurlijk. Dat weet u zeker? <laughs> ja, daar ga ik van uit, ja. ja, ja, ja. Daar gaat u uit. Wanneer komt uw boek dan met de definitieve oplossing voor de moord op Kennedy? Wanneer nou, ik, komt er een nieuw boek? Nou, als we deze trend doorzetten, gaan we in 2016, wat is het? 2016 weer door. Maar uh, mijn eerste boek was in 8 en deze is al in 12. Ik weet niet of er een derde boek komt, hoor, in deze zaak. Want op een gegeven moment denk ik wel dat ik er ook wel klaar mee ben. En volgens mij heeft de maffia het gedaan. Die had het meeste belang die hebben de vuile handen gemaakt... in opdracht van mensen die achter de gordijnen beslissingen namen. Ik roep maar wat, hoor. Ja, maar ik, je hebt allemaal gelijk. Ik nee, ik, nee, nee. Kom, in Helmond, Brabant, kom ik er langs... en we hebben we er een avond over, want je, ja, je zit op de goede richting. Mafia is inderdaad wel het slot gelost, ja. ja. Ik weet nergens van. Perry van Meulen, zijn boek Wie vermoorde Kennedy... verschijnt vandaag. Ja. Hoe oud is het paard van Troje? En wie gaat de oppositie leiden in de Kamer? Twee prangende vragen voor na het nieuws. Na Jan van der Putten dus. Radio 1, het NOS-journaal. De nieuwe editie van de Dikke Van telt bijna 1750 nieuwe woorden. De economische crisis leverde dit jaar de meeste nieuwe woorden op. Zo kregen woorden als geldverruiming, beleidsrente en robbelstatus een plaats in het woordenboek. Andere belangrijke leverancier is de digitalisering, die leverde woorden op als webgebaseerd smartphone en wordfeud. Zangeres Anouk doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft Anouk vanochtend via Facebook laten weten. En de tros bevestigt dat Anouk Nederland vertegenwoordigt tijdens het Eurovisie Songfestival in Zweden. Met welk liedje ze meedoet is nog niet bekend. De kredietwaardigheid van Spanje wordt niet verder afgewaardeerd door Moody's. De kredietbeoordelaar verandert niets omdat de Eurolanden en de Europese Centrale Bank hun best doen om Spanje te helpen. En de kunsthal in Rotterdam wil niet zeggen... welke schilderijen zijn toegevoegd aan de expositie Avantgarde. Na nou, de kunstroof zijn schilderijen verhangen. Er is een aantal werken toegevoegd. En de kunsthal wil alleen kwijt dat de nieuwe werken op de expositie... ook uit de Triton-collectie komen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUB verkeersinformatie Er staat video op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen de Uithof en de afrit Den Dolder, twee kilometer. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Dit is de gids.fm. Met Felix Meerders. Ze traden er allemaal op in het 40-jarige Paard van Troje. de Golden Earring, Hallo Venray, Groepen of Sportivo, Mick Jagger, Prins, Pearl Jam en de Red Hot Chili Peppers. Dit is een opname uit, denkt u meteen, Paard van Troje. Nee hoor. Pinkpop. Pop, 2006, California occasion van de Red Hot Chili Peppers. Daar horen we straks meer over in verband met het paard van Troje. Dit is dag 35 van de formatie en er heerst nog altijd absolute radiostilte. Het wachten is op het moment dat Rutte en Samson op de proppen komen met een regeerakkoord. En op dat moment kan ook de oppositie uit de startblokken komen. Maar wie neemt daarvan de leiding? Wilders, Roemer, Buma... Of Ik praat erover met communicatieadviseur Sherlock Essayas, met Peter K., politiek redacteur van Paul Witterman en Francisco van Jolen, hoofdredacteur van de opinie- en debatseit Joop.nl. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Eerst eens een, een functieomschrijving van een oppositieleider. Wat moet hij in zijn mars hebben, Sherlo? Nou ja, wat het woord eigenlijk doet vermoeden oppositieleider... dat is het eigenlijk niet, want de oppositie is nooit een blok. Dus het zal niet een leider zijn van de oppositie... in de zin um, dat alle andere partijen die persoon zullen volgen. Dus het is meer een persoon die mediageniek moet zijn... en die het beeld bepaalt tegen het kabinet. Um, dus eigenlijk is het ook meer uh, iemand die de toon zet in de debatten... dus goed moet kunnen debatteren, dan echt feitelijk resultaat halen. Want ja, een kabinet komt eigenlijk ook nooit in de problemen door de oppositie... alleen door zichzelf. Nou ja, de oppositieleider moet natuurlijk wel uh, het voortouw nemen. Dus ik denk dat je die wel degelijk kunt hebben in de Kamer. Uh, je ziet, je hoeft, het maakt niet zo veel uit hoeveel zetels je hebt trouwens. Want je hebt de afgelopen jaren kunnen zien... dat uh, iemand met drie zetels, pech tot in het begin... toch zich kan uh, profileren als de oppositieleider. Omdat hij het vermogen had daarvoor. En uh, had natuurlijk niet zo heel veel concurrentie met Cohen en uh, uh, Sap uh, naast zich. Dus uh, dat maakt niet uit. Maar... Hij kon wel de toon zetten. Francisco? Ja, het gaat erom dat je aan de bevolking het idee geeft... dat het kabinet het verkeerd doet en dat het anders moet... en dat jij betere ideeën hebt. En dat is volgens mij een hele belangrijke functie. Je zag dat onder paars uh, was, was er geen oppositie of amper... Uh, waardoor het idee ontstond dat het kabinet het allemaal geweldig deed. En uh, we daar acht jaar later toch een rekening voor gepresenteerd kregen. De oppositie moet de regering scherp houden en verhoogde de ja, zeker. Amusementswaarde is heel belangrijk, want je zult moeten zorgen. Kijk, als je alleen maar uh, inhoudelijke kritiek hebt, dan zal je nooit de media aandacht krijgen die je nodig hebt als oppositie. Laten we de potentiële kandidaten even onder de loep nemen. Dan begin ik met de man die zichzelf vlak na de verkiezingen bombardeerde tot leider van de oppositie. Ik zei al eerder in de campagne, als je op de VVD stemt, stem je op, uh, ook op de Partij van de Arbeid. Dat gaat nu gebeuren. Die twee partijen zullen nu een kabinet gaan vormen. En dat, is natuurlijk, dat wordt natuurlijk een vreselijk beleid wat wij vanuit de oppositie... en ik als oppositieleider, de grootste oppositiepartij, derde partij van Nederland... zal gaan bestrijden uh, voor die 1 miljoen kiezers. En uh, daar heb ik heel veel zin in. Shello, Ja, dit doet hij heel slim. Dat doet Wilder sowieso altijd al heel slim. In de communicatie noemen we dat vreemden. Als je maar vaak genoeg zegt dat je de oppositieleider bent... en hij deed het ook al meteen in het begin na de verkiezingen... dan gaat het ook een eigen leven leiden. En dan nemen de media dat ook wel vaak gewoon over voor de oppositieleider. Dus ja, ik vind dat hij daarmee wel weer sterk begon wil. Dus ik ben wel benieuwd hoe hij het verder gaat doen. Omdat hij natuurlijk wel... Um, als oppositieleider moet je ook wel een redelijk gematigde toon hebben. Dus wel veel nee zeggen, maar hij is wel heel radicaal. Dus ik ben benieuwd of dat verder opgepikt gaat worden. Maar ik, vind, ik vond dit al wel weer een slimme set. Ja, nou, kijk, hij kan twee dingen doen. Als hij een beetje de toon aanhoudt die hij eigenlijk in de verkiezingen heeft aangehouden, dat was een wat andere toon dan wat van hem kende. Wat daarbij opviel was dat hij heel erg grappig was. Ik moest ook om lachen, terwijl dat, dat gebeurt me toch niet vaak, omdat hij normaal heel een beetje toch een naar is. En nu was hij ja. toch wat vrolijker. Hij lachte zelf ook meer. Dat zou hij erg goed kunnen doen. Het is natuurlijk een scherpe man. Hij, hij kan dingen er goed in fietsen. Um, het is wel een beetje, welke rol meet hij zichzelf aan? Als je kijkt naar, naar Vlaanderen, waar we toch net een, een schifting hebben... blijft hij Philip de Winter te spelen? Dus vooral met zijn anti-Islam tour, hè? wat een beetje zuur is en bitter... en toch nooit echt leuk wordt. Of wordt hij zo'n Bart de Wever... Veel nationalistischer richt hij zich, wat hij beloofd had, heel erg op Europa. Dan zou hij wel eens met dit kabinet goed kunnen scoren. Andere vraag is, ja, wil hij nog zijn buitenlandse rol gaan uitspelen? Ik bedoel, hij heeft onder andere misschien wel de verkiezingen een beetje verloren. Omdat hij erg veel in het buitenland was. Toen het kabinet viel, ging hij meteen in de Verenigde Staten zijn boek promoten. Hij had, hij had toch een andere uh, doel uh, daarmee. Hè? Dus hij, twee, hij werd op twee paarden tegelijk. Nou, blijft hij in Nederland <coughs> of gaat hij naar het buitenland? Peter Kee. Ja, Daar wil dus... Ja, Wilders is natuurlijk uh, uh, niet iemand die de oppositieleider zal worden. We gaan er veel van hem horen. Hij, gaat, zal, hij is scherp begonnen en hij zal scherp blijven. Ik verwacht veel van hem in, uh, in dat opzicht. Maar om oppositieleider te, te zijn moet je ook verbandjes kunnen sluiten met andere partijen. Moet je, moet je af en toe een front kunnen vormen tegen de regering. En dat kan hij natuurlijk niet uh, veroorzaken. Ik bedoel, hij zit daar veel te veel voor op de flank. Uh, Roemer kan het ook nou, niet ja, goed. maar hij kan de wel oppositieleider De oppositieleider zal vanuit het midden komen, denk ik. Hij kan het wel samen met de SP. Ze zitten toch vooral op ze sociaal-economische punten... zijn ze het wel vaak eens? En dan hebben ze toch een redelijk blok aan zetels. Ik bedoel, ja, 30, sowieso 30 gaat in totaal, dat dus schiet het niet op. Nee, maar ja, sowieso gaat de oppositie... Um, als de coalitie gewoon vastblijft... geen deuk in een pakje boter slaan. Omdat ja. ik bedoel, want ze hebben uh, bijna 80 zetels. Dus om dat, te, om dat te bereiken wat jij zegt... dan zie ik nog geen enkele oppositieleider dat doen. Ik ga naar nou. Emil Roemer. Want die was maandenlang de de winnaar van de verkiezingen. Maar toen puntje bij paaltje kwam... die de kiezer hem in de steek. Roemer zelf was... Daarna vooral boos op de Partij van de Arbeid. Ja, ik zeg het maar ronduit. Ik heb me verschrikkelijk vergist in de ware Partij van de Arbeid. En wellicht had ik dat kunnen weten. Maar ik meende oprecht dat wat rechts jarenlang kon... dat het op links ook had moeten kunnen. Maar dat ze me eigenlijk al voor de verkiezingen... als een baksteen hebben laten vallen... ja, dat voelt als een mes in de rug. Francisco, is dit de toekomstige oppositieleider? Nee, want het is klagen, klagen, klagen. Dat moet je nooit, natuurlijk nooit doen. Bovendien, iedereen prikt hier doorheen. Want wat deed Roemer voor de verkiezingen? Die zei dat hij de nieuwe Partij van de Arbeid is. Ja, dan moet je niet graag kijken als de Partij van de Arbeid zegt... Ho, ho, daar gaan we nog even een stokje voor steken. Dus nee, en Roemer heeft een aantal problemen volgens mij. A, uh, hij heeft heel slecht gepresteerd in de debatten. Hij kan niet zo goed debatteren. Ik kan me ook geen dingen uit de Kamer herinneren... waarvan ik denk, nou, dat heeft hij even goed gedaan. Een oppositieleider manifesteert zich wel zo en hij heeft inmiddels ook wel heel veel kritiek gekregen van iedereen, zelfs vanuit zijn eigen partij. Ik vraag mezelf af of Roemer de zomer van 2013 gaat halen of dat er toch niet iemand anders voor in de plaats komt. Nou ja, dat zal veel afhangen. Ik vind het zelf altijd verschrikkelijk, die peilingen. Maar daar zal het inderdaad van afhangen of hij dan uh, zichtbaar profiteert inderdaad van uh, dat de PvdA in een kabinet zit met de VVD. En als dat te weinig gebeurt of te weinig uit de verf komt, dan zal de kritiek ook binnen zijn eigen partij, denk ik, komen. Maar is dit de nieuwe oppositieleider? Nee, dus? Nou, nee, ik, ja, ik nee. vind het lastig, nog, nog, niet. nog niet. Peter K? Nou ja, hij zit nog bij te komen van die, uh, die tegenvalde verkiezingsuitslag. Maar hij gaat natuurlijk vlucht nemen in de peilingen. Dan kun je gewoon uh, de klok op gelijk zetten. De SP gaat enorm stijgen en dan zal hij zich ook gaan manifesteren. Zolang hij maar de steun had van Jan Marijnissen, want daar gaat het toch om uiteindelijk. Maar moet in hem blijven geloven. Alexander Pechtelt dan. Hij profileerde zich de afgelopen weken heel sterk, of de afgelopen jaren, sorry, heel sterk in het debat met Geert Wilders. Uh, wat denken jullie daarvan? Francisco van Ja, maar dat, uh, hij doet het wel heel sterk. Maar dit is een D66-kabinet zonder D66. Dus ja, waar zal die oppositie tegen moeten gaan voeren? Heel veel van die plannen... Uh die hij wil, die worden nu waarschijnlijk wel doorgevoerd of komen daar heel dichtbij. Dus waar zal hij dan mee kunnen, moeten gaan scoren? Met meer Europa, want dat is echt een typisch uh, D66-punt. Nou, dat is op dit moment niet heel erg populair. Nee, maar wat, wat hij wel kan doen, en wat hij volgens mij al een beetje probeert, dat zag je al in de eerste debatten, is samen met de overige Koenderspartijen. noem ik ze maar even, dat zijn het dus die drie van de vier die nu nog in de Kamer zitten, een blok te vormen. En daar kan hij wel het gezicht van zijn, van die drie partijen. Want ik zie Buma dat niet, uh, niet zo snel worden. En wel uh, en dan kan hij wel een beetje de rol proberen van olie oliemannetje... die toch een beetje de scherpe kantjes van de, het kabinetsbeleid uh, af te maken. Peter K? Nou ja, ik vind dat hij wel heel adequaat meteen... zijn moreel-ethische agenda aan het doorvoeren is. En daar is hij toch fantastisch in, Dat je wel. Hij ziet de kans grijpt hij. De vraag is alleen, hoe lang gaat het duren? Uh, ik weet niet of Pecht de hele rit gaat uitzitten. Ik Hoezo denk sorry? het eigenlijk niet. Nou, er gaan geruchten in Den Haag dat hij toch... misschien over een jaar, binnen een jaar of uh, anderhalf jaar... wel afscheid neemt. En dat oh. gaat overdragen aan een volgende uh, kandidaat... En die zal ook de tijd moeten hebben om zich klaar te stomen voor de volgende verkiezingen. Je moet niet vergeten, hij doet het al vrij lang, hè, dus uh, op een gegeven moment komt er ook wel een eind aan. Maar zijn er wel sterke doen? geruchten in Den Haag? Ja. Sterke geruchten, gewoon het circuit. En uh, ja, soms moet je dat geloven en soms niet. Ik weet het niet precies, maar ik, ik, ik denk zelf ook dat hij gewoon niet vier jaar lang blijft zitten. Het CDA moet in de oppositie om kiezers terug te winnen, vindt 80% van de CDA-bestuurders. Dat uh, lees ik in de NSC op 16 oktober. Kiezers terugwinnen betekent sterk en overtuigend oppositievoeren. Zien jullie dat gebeuren onder Sibrand Buma? Of onder Seibrand Buma, whatever. Ik zie het nog niet zo snel. Um, ik vind Buma echt... Zou iemand geschikt zijn als bijvoorbeeld CDA zou regeren. Als regeringspartij en dan heb je zo'n fractievoorzitter in de Kamer... die heel goed het voort kan verdedigen. Um, maar tegen dit kabinet oppositie voeren. Ja, maar hij kan me verrassen. Ik bedoel, het kan... Uh... Nou, ik geloof wel in die Buma, hoor. Ik vind het wel... Uh, de man is, uh, sterk begonnen met veel humor... Heeft er zin in. Het CDA heeft voor het eerst ook zin om op oppositie te voeren. Dat is echt ja, een cultuurschok voor ze. Ja, maar ze, de vorige keer zijn ze gaan regeren. Omdat ze dat trauma hadden van altijd van één keer oppositie voeren. Wat ze acht jaar hebben moeten doen tegen Paars Wat totaal mislukte. Nu hebben ze energie en hebben ze zin in. Zo komt het op mij over in ieder geval. Francisco? Nou, ik denk dat dat misschien over twee jaar of drie jaar misschien wel kan gebeuren. Ja. Maar ik zie hem toch niet nu. Nu is eerst de eerste bal bijvoorbeeld aan Wilders. Dat denk ik ook inderdaad. En zullen het in dit forum niet meer hebben over uh, GroenLinks. Of wel? Uh, nou ja, er was uh, ik, er las tot de kom van Dominique van der Heijden in een van de Telegraafkranten... dat uh, Van Ooyerik zich ziet als de nieuwe Paul Roosemuller. En uh, wie weet... Nou, klaar. Nou, ja. <laughs> een lange weg te gaan. Let nou maar op Buma, die komt er helemaal doorheen. Hey, Communicatieadviseur Cello Essayas. Peter K., politiek redacteur van Paul Witteman... En Francisco Majole, <laughs> hoofdredacteur Keten. van de opinie en de Joop.nl. De Buma, doet mij denken aan uh, allerlei notities die je vroeger moest maken als je een plaat draaide. Stem maar, Buma, Buma stem maar. Ja, Buma. Hé, hey, jullie weten het. Ja, ja. Kijk, dan draai ik Anouk en dan moet ik weer opschrijven wie dat gecomponeerd heeft en wie de tekst heeft verzonnen. Met dank, Buma. Is dit een somfestival niet? All right. Good God, goeiedag zeg. Uh, ze schreef het zelf samen met haar man Anouk uh, Raymond Stotijn. Heb ik dat goed? Ja, je zegt dat ja, tenminste, ja, voor zover ik dat kon nagaan inderdaad. En ze ja. gaat inderdaad naar het Eurovisie Songfestival. Malmö. <laughs> met met, met zo'n heavy nummer, denk je, of niet? Uh, Hij is muziekredacteur, vandaar dat ik het kan vragen. Als Anouk dat niet zou doen, zou dat eigenlijk ook een beetje raar zijn. En het is precies 40 jaar geleden, Botte, dat in Den Haag het poppodium met Paard van Troje werd geopend. En vandaar dat je hier bent. Het begon allemaal in 1972 als jongerencentrum. Met, met ruimte voor actiegroepen. Met hulp voor jongeren met problemen. Met een vegetarisch eethuis. En natuurlijk ook muziek. Want het draaide het ook veel om. En inmiddels is het uitgegroeid tot een van de toonaangevende poppodia van Nederland. En jij bent in de geschiedenis gedoken van het Paard van Troje. Ja, klopt. Dan kom je aan natuurlijk ook tegen. Ze hebben uitgerekend dat in die 40 jaar, de afgelopen 40 jaar, 15.000 evenementen daar zijn geweest. In het paard van Troje met meer dan 30.000 artiesten. Veel daarvan zijn we vergeten, maar deze in ieder geval niet. Dus, uh, februari 1981, U2, I Will Follow zingen ze hier. Het komt uh, uit een Spartaanse videoregistratie die daarvan is gemaakt. En inmiddels zijn we 32 jaar verder en is het paard van Troje ook grondig verbouwd. Dat heeft ze vier jaar tijd gekost. Maar sinds 2003 is er dan ook een geluidsdichte en mooie zaal voor zo'n 1100 man. En ik ben er gisteren naartoe geweest om Marjelle Blonde te ontmoeten. Zij is de programmeur daar en ik liep met haar die grote zaal binnen. Ja, we staan hier uh, op het bovenste balkon. Alle geluiden die je hoort is dat er wordt opgebouwd voor het programma vanavond, het Spinoza-debat. Weet je wat me nou opvalt? Ik dacht van deze zaal is nu tien jaar in deze vorm open. Die zal inmiddels wel een beetje ingesleten zijn. Er zal inmiddels wel al een soort laagje op zitten. Hoe ziet er uh, nou niet nieuw uit? Dat, dat valt mee hè. Ja, wij zijn ook heel zuinig op deze zaal. We houden hem goed schoon. Hij ruikt zelfs nieuw. Hij, hij wordt goed schoongehouden. En er wordt niet ingerookt. Er dan. wordt niet ingerookt, dat scheelt inderdaad een hele hoop. En wat we hier ook echt wel doen is alle tags toch meteen weghalen. Als hiphoppers hier komen die dan toch hun handtekeningen willen zetten. Dat is natuurlijk aan de ene kant ook heel leuk. Maar als er eenmaal één een staat, dan voor je het weet, zit die hele zaal onder. En daarom ziet het er hier nog steeds zo strak uit. Ja, Text, Dus, Graffiti, dat komt er niet meer in bij het paard van Troje. Dat zijn andere tijden. Want in de jaren 80 had het paard bijvoorbeeld een eigen dealer. Het is volgens mij niet uniek voor het paard. Hoor. Er zijn meerdere jongenscentra in Nederland uh, die dat gehad hebben. Waaronder weet ik zeker Doornroosje in Nijmegen. Mm -hmm. um, ja, in die tijd was dat natuurlijk heel hip. En uh, moest dat vooral zo toegankelijk mogelijk zijn voor jongeren... zonder dat je daar in, uh, in loesjes steegjes voor uh, je leven moest wagen... werd dat hier gewoon open en bloot verkocht. En kon je het hier roken. Inmiddels hebben we een rookverbod. En <laughs> behoort dat allemaal tot het verleden. Het ja, dus is veel veranderd natuurlijk... In, uh... Het professionele poppodium dat het Paard van Troje nu is... is zoiets totaal ondenkbaar. Ja. Maar dit hoort wel bij hun illustre verleden. Zoals ook die grote namen die daar stonden. Noem er een paar. Ja, nou ja, Mick Jagger, Prince, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam. Natuurlijk de bands uit Den Haag. Zoals uh, Anouk, Golden Earring, uh, Hallo Fenra, Grupo Sportivo en Direct. Allemaal stonden ze al vroeg in hun carrière... op dat podium van het Paard van Troje. En programmeur Marjelle Blonde die zegt daar iets interessants over. Zij denkt namelijk dat de muziekindustrie nu zo is veranderd... dat zij de afgelopen jaren niet meer de grote artiesten in spe daar zal hebben gehad. Uh, heel veel grote namen van nu die zijn in zo'n korte tijd uh, groot geworden... dat ze het hele clubcircuit hebben overgeslagen... Justin Bieber, weet ik veel. Opeens is hij er en, en verkoopt hij het Gelderdoom uit. Uh, ik had er nog nooit van gehoord toen ik voor de eerste keer die naam hoorde. Misschien ook niet zo gek. Uh, ik ik behoor niet echt tot zijn doelgroep. Maar het komt nu wel weer een beetje terug. Omdat je ziet doordat de plaatverkoop heel erg is ingestort... dat artiesten het vooral weer moeten hebben van uh, live optredens en uh, merchandise. Ja, dus in die zin de muziekbusiness blijft zich ook veranderen. En, yeah. en dat heeft er ook mee te maken dat ik niet de Pearl Jam van morgen vandaag heb staan. En dan is ik. het toch interessant dat je me net vertelt... dat je ondanks dat vorig jaar het beste jaar ooit in Het Paard hebt gedraaid. Uh, ja, het beste jaar ooit qua uitverkochte concerten... en qua aantallen bezoekers voor concerten. Uh, daarvan was ook een heel verrassend deel uh, Nederlandse bands. Er zijn steeds meer Nederlandse bands die een zaal van 1100 man weten te vullen... Dat is in het verleden echt heel anders geweest. Het waren echt uitzonderingen. Oh, die bands waren op één hand te tellen die zo'n capaciteit vol kregen. Ja, maar doordat artiesten het nu dus weer meer van optreden moeten hebben... dan van het verkopen van platen... doet zo'n poppodium dus ineens weer goede zaken. Eh, komend weekend begint de jubileumprogrammering van het Paard van Trooij in Den Haag. Ze lanceren daar ook een website bij... waarmee ze hun archief toegankelijk maken. Interessant. Affiches, foto's, gastenboeken. Door de jaren heen eh, worden artiesten die optreden... altijd gevraagd om eh, een boodschap achter laten in het gastenboek. Daar hebben we echt uh, stapels boeken van, programmaboekjes, notulen, nou ja, noem maar op. Ja. En dat gaan jullie ontsluiten? Wij gaan ons archief overdragen aan het Haagse gemeentearchief. Dat archief wordt ook gedigitaliseerd, zodat iedereen daarin kan grasduinen. Mm -hmm. En daar hebben we een speciale site, een 40 jaar paard site, uh, voor gemaakt. Ja. En uh, wij nodigen ook iedereen uit om daar lekker in te gaan rondkijken. En ook vooral je eigen herinneringen, foto's, filmpjes daar uh, op te uploaden. Ja. Mensen die hier hun uh, vrouw of man hebben leren kennen... Uh, stuur je trouwfoto's, lood ze op op de site. Bij welk concert was het? Ja, dat lijkt ons hartstikke leuk. Bestaan er veel van dat soort verhalen? Ja, er bestaan zoveel verhalen. Te veel om op te noemen. Maar ik weet dat uh, ons bestuurslid Jan Douwe-Kroeske... die heeft zijn vrouw hier leren kennen in het paard... Om maar eens wat te noemen. Om maar eens wat te noemen. Ja, zei Marjel Blonde, de programmeur van het popodium met Paard van Troje in Den Haag. Dat bestaat 40 jaar dus. En vanaf komend weekend is er een uitgebreid jubileumprogramma met speciale aandacht voor Haagse helden. Botten. Ja, ja, dat is gratis. Vanaf twee uur smiddag begint het al. Uh, ze doen dat in twee dagen. Uh, nou ja, dan heb je dus over uh, Hallo Fenrij, of Sportivo, de Beat Reunion Band met uh, uh, leden van bands als Shocking Blue, Renee en de Alligators, The Golden Earring en The Motions. En ook hedendaagse Haagse muziekcollectieven. Ja, dat is een programma zoals ze dat zelf uh, zeggen. Dat neemt je mee door de rijke muzikale historie en toekomst van de Haagse muziek. Boti allemaal? Tja. Had ik vanavond graag op Nederland 2 om vijf half tien willen kijken naar Karo, collega Sven Kokkoman. Hij wil in Oog in Oog oorlogsverslaggever Arnold Karskens het vuur na de schenen leggen. Maar vanwege het steeds verder oplaaiende conflict dat de vader heeft met de KRO over boerzoekt vrouw in de wereld draait door, zal ik even moeten uitwerken naar RTL 5, waar ICE Age 3 als alternatief zal moeten dienen. Om 11 uur zal ik op Nederland 2 wel inschakelen voor Argus TV Mediologica. Het gaat over taakstraffen die volgens Sembla destijds ook werden opgelegd aan daders van ernstige delicten. Klopt dat beeld allemaal met de werkelijkheid dat die rechters zo soft zijn? Jurgen van den Berg? Ja! Ja, uh, ik doe alleen even de stelling van Stam.nl, Felix. Want uh, gezien de tijd op de klok, uh, kan dat nog net even. De invoering van twee belastingsschijven is goed voor Nederland. Kees van Dijkhuizen, voorzitter van die commissie, die dat heeft bekeken, is bij ons te gast straks om half twee. Is de rest van het programma wel rond? Ja. Surf naar de gids.fm. Ga ja, tot morgen. Dan kom je tot twee dingen. Two. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Vanavond in twee dingen. Ed van Tijn, oud minister en burgemeester.